Clemens Peters met het NOS Journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is het Intercontinental Hotel... doelwit van een aanval. Zeker vier schutters hebben zich met een onbekend aantal gijzelaars... op de vierde en vijfde etage verschanst. Twee schutters zouden zijn doodgeschoten. Commando's proberen het hotel te heroveren... en zijn inmiddels gevorderd tot de eerste verdieping. In het hotel is brand uitgebroken. Het Intercontinental Hotel was in 2011... het doelwit van een aanval door de Taliban... waarbij 21 mensen omkwamen onder wie de aanvallers... In honderden Amerikaanse steden gaan vrouwen dit weekend de straat op om te demonstreren voor vrouwenrechten en tegen president Trump. Net als vorig jaar zullen veel deelnemers pussy hats dragen. Dat zijn roze mutsjes die verwijzen naar een video die tijdens de verkiezingscampagne in 2016 opdook. In die opname zei Trump dat een beroemdheid als hij zich alles kan permitteren en vrouwen bij hun geslachtsdelen kan grijpen zonder dat ze tegenstribbelen. Een vrouw is gisteravond tijdens de avondmis met haar auto een kerk in Landgraaf binnengereden. Ze kwam met de schrik vrij. De vrouw wilde wegrijden van een parkeerplaats, raakte van de weg en ramde met haar auto de ingang van een kerkgebouw. In de kerk stond de avondmis op het punt van beginnen toen de vrouw naar binnen reed. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de oude kerkdeur is groot. Een demonstratie van de PVV in Rotterdam heeft zo'n duizend belangstellenden getrokken. Onder hen ook leden van het Vlaams Belang en Pegida. PVV-leider Wilders zou er ook spreken, maar hij verliet de demonstratie voortijdig. En dat deed hij op advies van de beveiliging, toen de auto's van hem en van zijn beveiligers ingesloten raakten. Roda JC heeft één punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Limburgers kwamen in de tweede helft achter door een doelpunt van Haras Vukic. Maar ze dwongen met een slotoffensief de verdiende gelijkmaker af van Dani Shahin. Het weer. Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt en er valt lokaal winters neerslag. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen bewolkt, maar dan wel tot de avondroog. En het wordt morgen een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zand voor zaterdagavond op ZCFM. Zaterdagavond op de Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update. 10. Nightwalk top 10 Showfax In DJ's in the mix DJ's in the mix Op ZM Zanvoort Z FM CFM. CFM.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 Voor zaterdagavond de Nightwalk. Het was muziek van Block and Crown met de uh, the Fire. En daarvoor muziek van Nora and Pure met uh, Fever. Zie je bij hem is even tijd voor de party partyopdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Op deze zaterdagavond, 25 november. Hè? Nou, als eerste gaan we eens even kijken naar uh, de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint rond de klok van 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Zandvoort Raimundo. En voor meer informatie, check de website escape.nl.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 Dian Dwight, Vene Jules en Icy. En is allemaal hosted bij uh, Ashi Ferraro. Dat vanavond dus in Air in Amsterdam. Mainstage invites Dina. En nog een wekelijks feestje is natuurlijk uh, encore in de Melkweg. Begint de van middernacht. Doet tot vijf uur in de ochtend. Meer informatie op de website, website melkweg.nl. Met de waxbrand all nighter. Dus uh, hij doet het helemaal alleen...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 Fuck. Mix. DJ's in the mix. Maybe, maybe, only, only, as as Op ZFM Sampoort. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. I'm